12 uur. Levi van Eck met het NOS Journaal. Curaçao schendt mensenrechten door Venezolaanse vluchtelingen direct gevangen te zetten, dat schrijft Amnesty International in een rapport. Volgens de mensenrechtenorganisatie worden de gevluchte Venezolanen bij aankomst direct vastgezet en krijgen ze geen kans om asiel aan te vragen. Er zou sprake zijn van overvolle cellen, een gebrek aan privacy en slechte hygiëne. Door de diepe economische crisis in Venezuela vluchten steeds meer mensen het land uit. Amnesty roept ook Nederland op verantwoordelijkheid te nemen... omdat Curaçao onder het Nederlands Koninkrijk valt. Bij de verkiezingen in Zweden lijkt de rechtspopulistische partij... Zweden-Democraten flink gewonnen te hebben. Met de helft van de stemmen geteld staat de partij op 18 procent en lijkt daarmee de derde partij van het land te worden. De sociaaldemocraten komen uit op 28 procent van de stemmen. Dat is het slechtste resultaat in tientallen jaren. Wel blijft het de grootste partij van het land. De 22-jarige Duitser die omkwam bij een vechtpartij in de Duitse stad Keuten is overleden aan acuut hartfalen. Zijn dood had geen direct oorzakelijk verband met het opgelopen letsel, blijkt uit een autopsierapport. Volgens Duitse media had de man een hartafwijking. Na de vechtpartij werden twee Afghanen opgepakt. Vanavond liepen er in Keuten 500 mensen mee met een stille tocht voor het slachtoffer. De rechtse groepen hadden daartoe opgeroepen. Het Nederlands elftal is in de Nations League begonnen met een nederlaag bij Frankrijk. Oranje verloor in Parijs met 2-1. Na een kwartier scoorde Frankrijk het eerste doelpunt. In de tweede helft nam Frankrijk gas terug... en Nederland groeide langzaam, maar zeker in de wedstrijd. Babel maakte in de 67e minuut de stand gelijk. Uiteindelijk werd het een kwartier voor tijd, 2-1 voor Frankrijk. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog bij zo'n 14 graden. Ook overdag is het droog, met af en toe zon... Het wordt dan 18 graden in het noordwesten en 23 in het zuidoosten. Vanaf dinsdag weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de nacht.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 sipping a whiskey need highest floor of the bowery mm -hmm.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 I'm mm -hmm. Me aankijkt en mij vraagt of ik je leuk vind. Of je me blij maakt of ik je terug vind als ik je kwijtraak. Hé, hey, meisje, denk eens na, na, na. Zoveel plekken waar ik ga en sta. Heb je me nodig, ben ik daar en daar. Met mij loop je geen gevaar, echt daar. Oh, ik hou het meer dan honderd, ik hou het we op. Overweging hebben we nooit moeten kruisen. Nu nee, laat ik je nooit meer gaan, je weet ik ben de juiste. We kunnen zoveel dingen doen als ik bij je luister? Je komt, je doet, ik kom niet, doe ik al jaren duister. Baby,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 kan ik vanmorgen dacht ik maar één ding Ik van gisteravond fijn. Beleven het ritme van Zandvoort ook op tv. ZFM, Text TV op kanaal 45. Oh, I try to find out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 Punt 9. Zie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 A hopefully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 Denk als ik slaap, ben ik even weg van al mijn dromen. Maar ik ga slaapeloze nachten. En yeah, ik wil back to de future. De voerbrand, de plek van mijn voeten. Ik straks de stad, lichten sturken Blikken voor ijzer in de stad voor mijn schurken Zo in mijn eentje, mijn visie is cijfer. Zweet in mijn bed, ik wil liever naar buiten. Mijn gedachten op een masterplan De En ik kans met de draai voor de geeft. hoe ver ik ben. Ogen volgen mij, net alsof ik in een film zit. Vingers de kiebelen, ze de draak stil zit. Klaar voor de actie, Slaven, net op je aan de de zit, De klopt dik door Tijd om te slapen, dan blijf ik maar gapen, de zon breekt door op mijn toekomst, zo'n drang naar morgen, daarom ik dicht lig. bakken wakker in bed, mijn hoofd vol met gedachten De tijd ik langzaam door, slapeloze nachten In de zon bij langzaam door, mijn ogen reeds gesloten Denk al als ik slaap, ben ik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 How about when there's things you're all about? Shut up. Right on. You see, this cat shop is a bad mother. Shut your mouth. What I'm talking about, Sharon? Yeah? we can do it. He's a complicated man, but no one understands him but his woman. John Shane.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 Walk that You gather big